Ja, yeah, de pelling loopt weer best van Voor al die grote, zware vette Die hebben met de kom in de blubber gewacht Tot de kerel zich in vuiten zou gaan zetten Hotske van de die van Boerjel en Vrouw Vermeer Die kon beslist niet zonder een vent Die had een achterwerk dat draaide constant heen en weer Ja, yeah, die hots was heel wat pelling. Gewend. Met een zak vol elend Bij het krikken van de dag Kwam kerel langs het open raam Waar Hotse de droom lag Toen gleed er een peiling in het bed Van Hotse van de Hoek En s'morgens zong het hele dorp Hotz een peiling in de broek Ja, yeah, De peiling loopt weer best vannacht Voor al die grote zware vetten Die hebben met de koppen In de blubber gewacht tot de kerel hij zijn vuik zou gaan zetten Ja, yeah, de peiling loopt weer best vannacht Haal de vuik maar van de zolder Ze hebben met de kop in de blubber gewacht Kom op, dan duiken we de samen in de polder Kippen van de ploeg was de lokale dorpsagent En moest de orde en de rust in dorpen dorp met rode kop was toen naar Jibbe toe toegerend En nu zou het peilingstropen even klaren Met een thermosfles koffie had Jibbe post gevat. En hij mompelde nog eventjes, dan staat ik al mat Toen klonk er een grote bril, stop, ik heb je te bakken S'morgens kwam je thuis in een uniform vol koeien pakken Yeah Gewacht, tot de kereltjes in vuiten zou aanzetten. Ja, de peiling loopt weer best vannacht. Haal de vuiten maar van de zolder. Ze hebben met de koppen in de blubber gewacht. Kom op, dan duiken we tezamen in de polder. middags rond drie uur lag er een bospeiling voor zijn duur. Zo ver dat de droppels met er nog van dropen. De vrouw van Jimmy zei, kijk nou dat is voor die avontuur Als ze maar niet bij Hots in bed hebben gekropen Maar Hot's bleef Knots op kerels alleen zonder open rem, Want de peiling is en blief alleen voor het eten En kerels de stroper kon gerust in gang weer gaan Maar het verhaal van Hot's ter werd nooit vergeten Ja, yeah, de peiling loopt weer best vannacht De blubber gewacht, dat dat kerel suzie puiken zou gaan zetten. Yeah, De peiling loopt weer best vanaf voor al die grote zware vette Die hebben net de koppen in de blubber gewacht, dat dat kerel suzie puiken zou gaan zetten.